Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook de Belgen moeten hun pintjes thuis drinken. Want ook daar zijn de cafés en restaurants nu vier weken dicht... omdat er te veel coronabesmettingen zijn. En net als bij ons mag er na acht uur s'avonds ook geen alcohol meer worden verkocht. En in België komt er ook nog een avondklok bij, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. We stellen een verbod in om in de openbare ruimte rond te lopen... Tussen middernacht en vijf uur morgens, we doen dat omdat we eigenlijk niet graag hebben dat mensen toegeven aan de verschrikkelijke verlokking om toch maar feestjes te organiseren thuis. Het is voorlopig rustig in het stadhuis van de Zeeuwse gemeente Hulst. Alle vijf de wethouders, drie gemeenteraadsleden en negen ambtenaren zitten thuis met het coronavirus. Ze hebben klachten, maar volgens Omroep Zeeland is niemand ernstig ziek. Hoe ze ziek zijn geworden is niet duidelijk. Ook Badr Hari heeft corona, laat u weten op Instagram. De kickboxer zegt dat hij een paar dagen ziek is geweest, maar nu thuis aan het herstellen is. Volgens Badr Hari heeft hij zich aan alle maatregelen gehouden, maar is hij helaas toch besmet geraakt. Pakhuis van Sinterklaas. ...staat in het huis van Nico en Nel uit Vinsterwolde in Groningen. Hun woonkamer ligt vier maanden per jaar helemaal vol met poppen, puzzels, spelletjes en ander speelgoed. Het is een beetje vol, ja. Een beetje? Een beetje, ja, een beetje vol. Maar ja, ik weet precies waar het staat. En... Ik kan er nog door. Ze zamelen het spul in voor kinderen uit gezinnen die weinig geld hebben. Dat doen ze dit jaar voor de tiende keer. En het is drukker dan ooit. Het heeft mede te maken. Weet, weten we bijna we wel zeker met, met corona. Dat mensen dus thuis zijn komen te zitten, werkt, of wat dan ook. En daardoor hebben ze dan dus geen geld meer om cadeautjes te kopen. Als je ook wat wil bijdragen. Nico en Nel hebben vooral nog pakpapier nodig om alle cadeautjes mooi in te pakken. Het weer, veel bewolking en kans op wat regen. Al kan de zon er soms ook doorkomen. Het wordt een graad of 13. Ook morgen veel bewolking en kans op een bui. Het wordt dan maximaal 14 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Geen files in Noord-Holland, maar nog wel steeds problemen op het spoor. Want tussen naar de Bussum en station Bussum-Zuid... rijden geen treinen door een kapotte bovenleiding. Er worden inmiddels bussen ingezet. En tot zover de verkeersinformatie.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 I'm Nur voor geld hast du dich gequält, om het te bekommen wie gewonnen. Zo so zerronnen, dafür gingst du auf den Strich. Ja, maar niet voor dich, sondern nur voor deinen Dealer. Met de lächelende Gesicht. you tell me you regret your latest choices i've been there before can't just turn around Oh, okay. Only thing I need to know is if you wet enough. I'm talking slick, back, kick back, gangs have been. and never a shadow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 uit de tent Dus zeg me Wie zijn een echte vent En wie loopt weg Wie durft het dan om Voor een ander op te staan Die hij niet kent Wie is een echte vent Een leven lang Eerst jaren aan Een toekomst bouwen